Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De Commissie voor Toezicht op Inlichtingen en Veiligheidsdiensten begint een onderzoek naar de rol van de AIVD en de MIVD bij het beoordelen van vliegveiligheid. Dat gebeurt na aanleiding van de ramp met de MH17. Er wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. Een man met een metaaldetector heeft in de buurt van Hogeveen in Drenthe spullen gevonden van een vermoord echtpaar. In een terrein voor zandwinning vond hij onder meer een camera en een iPad mini. Het zijn spullen van een echtpaar uit Exlo dat in de zomer van 2013 om het leven werd gebracht. Bij een zelfwoordaanslag op een politiebureau in Istanbul is zeker één agent omgekomen en een andere gewond geraakt. Een vrouw blies zichzelf op in een politiebureau in de wijk dicht bij de Blauwe Moskee. Het is de tweede aanslag op de politie in Istanbul in een week. De Belgische gevangene van wie euthanasie onverwacht is afgelast wordt mogelijk naar een Nederlandse TBS instelling overgebracht. De Belgische minister van Justitie heeft erover contact met staatssecretaris Deven. De man zit al dertig jaar in de gevangenis in België en wil graag dood. De rechter heeft hem daarvoor toestemming gegeven. De arts die hem zal helpen heeft op het laatste moment afgehaakt. Een militaire rechtbank in Israël heeft een lid van Hamas veroordeeld tot drie keer levenslang voor het ontvoeren en doden van drie Israëlische tieners in juni vorig jaar. De man is volgens de rechtbank het brein achter de ontvoering. De drie Israëlische jongens werden op 12 juni ontvoerd en zijn waarschijnlijk kort daarna gedood. De politie vond hun lichamen na 18 dagen. Het weer, komende nacht valt er wat regen, morgen is er weer wat vaker zon, dan is het op de meeste plaatsen weer droog en het wordt 6 tot 8 graden.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 Just being with you And seeing your smile Makes me feel so good I'm Gonna celebrate the new year Maar het werd uh, gezongen door de American Lethargy Jazz Band. Luisteraars, van harte welkom bij weer twee uur CFM Jazz. En uh, traditioneel zitten we hier in de studio met uh, een aantal collega's allemaal verantwoordelijk zijn voor die heerlijke jazzprogramma's. die u elke week op zondag tussen 10 en 12 uur voorbij hoort komen. Ik heb het natuurlijk over Auko, Beuving, Augeco. Goedemorgen, man. Uh, goedemorgen, Charles. Fijn om hier weer te zijn, man. Echt het begin van het nieuwe jaar. Het zonnetje schijnt. Uh, met zoveel mensen aan tafel op de vroege zondagochtend. Ja. Zijn we eigenlijk niet gewend, hè? Kon je eruit komen vanochtend? Het is wel weer gelukt, hoor. <laughs> de feestdagen zijn alweer een poosje geleden. Uh, Peter Ten Boer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ook zeer welkom in de studio. En uh, ja, ik van mijn kant uh, aan jullie natuurlijk gelukkig nieuwjaar. De beste wensen, een gezond 2015. Want dat is het allerbelangrijkste, heb ik maar laten vertellen. Door diverse mensen. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor Peter. Uh, en ook voor uh, David Habig, want die zit hier ook aan tafel. Ja, goedemorgen. En hadden wij nou Tot eigenlijk nog andere collega's verwacht. Uh, nou, misschien dat die uh, binnenlopen in de loop ja. van de ochtend. Ja. Kunnen. ja in ieder geval uh, ook voor Fred en Ati uh, de beste wensen. Die uh, hebben uh, een lange reis achter de rug. En uh, misschien dat Fred nog even binnenwandelt. Zo. Fred Koonsberg heb ik het dan over, uh, die natuurlijk ook verantwoordelijk is... voor uh, regelmatig heerlijke jazzprogramma's. Auco, jij hebt beloofd dat jij de aftrap gaat doen vanmorgen. Ja, ik heb weer een vrij nummertje gevonden van mijn favoriete cd. de Calendar Girl, ooit gemaakt in 1956. Toen heette het natuurlijk een LP. En daar zingt Julie London, uh, bezing ze iedere maand. En ja, vandaag is januari. Dus de song van januari. June in January. with you in my arms the snow is just white blossoms that fall from above and here is the reason my dear your magical charms the night is cold trees are bare, but I can feel the scent of roses in the air. in Ja, het aardige van eh, Het aardige van zo eh, Met z'n allen presenteren Is het... Eh, het feit dat je allemaal verschillende invalshoeken hebt. En we allemaal uh, grepen uit onze platenkasten doen. Waardoor het een, uh, zullen we maar zeggen... levendig en interessant programma kan worden. Ik heb gekozen voor uh, meneer Hugh Lowry. Een uh, acteur, zanger, uh, componist, muzikant. Die een uh, tv-serie heeft geschitterd. En die uh, de... Een van de hoogtepunten van het uh, North sea Jazz Festival was recentelijk. En het leuke is, uh, ook van muziek, dat je soms op een verkeerd been wordt gezet. We gaan luisteren naar een stuk waarvan we denken dat het uh, summertime is. Maar het is uiteindelijk de St. Louis Blues. Juk. Tafel zitten. Hoor jullie hem mee? Ik hoor hem ook. Ja, ik ben, ja absoluut. Ik weet niet waar het ligt. Maar goed, dat, uh, even terzijde. Ik hoop dat de luisteraars thuis daar niet zoveel van. Dat gaat, gaat er in de eten wel weer uit. Dat, gaat er, dat wordt eruit gefilterd. <lacht> Peter, uh, of sorry, uh, David. Ja. Jij hebt ook iets moois. Ik kon klaarstaan. Ja, ik uh, ben mijn uh, afgelopen jaar eigenlijk uh, vrij vaak begonnen met, uh, met dit nummer. Uh, het is eigenlijk uh, een stukje klassiek, maar het is een van mijn uh, favoriete. Uh, Artiesten, uh, ja, uh, componisten is het eigenlijk. Uh, Erik okay. uh, Satie met uh, de Trois Gymnopedie. You'll find you've missed the quickest way to get that See ya, Miss Liberty. Wicked Brent's illegally eagerly Hair spray, those are my favorite place. New York starts branding the news. Is this is where I'm meant to be. Look around, there's so much to see in New York City. Maybe I'll even take the good dream to go to Sugar Hill, with the hot. up, up, Laat de techniek het even afweten. Daar moesten we snel even een ander plaatje in starten. Maar uh, David, ja. als, alsnog een herkansing. Draw Gymnopedi van Erik Zettie. Gymnopatie, of Gymnopedie was dat, van Erik Satie, uitgevoerd door het Jacques uh, Louchet trio uh, De keus van uh, David Habig was dit. Ik heb een, uh, een nieuwe groener voor u meegebracht. U zult u zeggen, ja, wat is nou een groener? Nou, voorbeelden van groeners zijn Frank Sinatra, Tony Bennett, Michael Bublé enigszins. Uh, uh, we hebben ook een, een Nederlandse groener, een, een hele nieuwe en daar ga ik een nummer van draaien. En dat is eigenlijk een oud nummer van uh, Laby Cifre. Ik weet niet of Laby Cifre die naam u iets zegt. Dat is een man in de popmuziek die heeft aan zijn sporen verdiend. Maar hij zingt ook hele jazzy stukken. En uh, dit is er één van. Dit keer uitgevoerd, dus door uh, Bryant Olander, want dat is de Groener waar ik het over heb. Oulender, Toetsen Peter Schoen, die uh, zal ook verantwoordelijk zijn geweest voor het meeste van de productie van deze mooie CD, waar allerlei uh, covers op staan, uh, ook wel Jazzy stukken zoals dit uh, stuk van uh, uh, origineel Labi It Must Be Love. Uh, Auko. Ja, van de, ja, ik moet zeggen, eigenlijk, in december was het, hoorde ik een cd'tje, en ik was flabbergasted, zo gezegd. Het was van Ellen ten en Een zangeres, eigenlijk uit de kleinkunstwereld, het variété... en daar zat ooit nog een prachtig plaatje over Sinterklaas gemaakt. Zeer sensueel. Maar nu bezinkt ze Duitse liederen. De cd heet Berlin. En uh, ja, ik heb daarvan gekozen voor het nummer Lily Marleen. Nou, wie kent het niet, zou ik bijna zeggen, dat nummer. Het is zo vaak gezongen, maar zij doet het op haar eigen wijze. En er zit een big band achter, fantastisch, met een Jesse piano en een, een Jesse alt sax. En ze wordt begeleid door het McPie Orkest. Een big band die bestaat uit blazers van, uh, ja, ik dacht het Cornelek Big Band. En het Amsterdam Sinfonietta heeft de strijkers geleverd. En wat wel grappig is, doen er nog bij te vertellen. Uh, McPie, dat is eigenlijk de naam van haar huisdier, een extra. En die heet MacPie. Dus vandaar de naam van het orkest. Het is de eenmalig optreden geweest. Live CT in het concertgebouw in Amsterdam. Ik dacht september of zoiets. Opgenomen. Lily Marleen. Voor de kazerne. Voor de grote toon. Stand een laterne. Wie einst Lilli Marlene. Wie einst Lilli Marlene. Wie einst Lili Super geil. Unsere beiden Schatten sahen wie einst een recht applaus voor uh, natuurlijk uh, Ellen ten Damme. Ja, ook, ook dat, uh, dat nummer wat jij net zei, dat, dat sensuele nummer over Sinterklaas, dat uh, hij komt, hij komt geloof ik. Ja, <laughs> ik, ja ik, heb hem, uh, ik heb hem ook voorbij horen komen meerdere malen in december. Ja, Sinterklaas CD, je hebt zo'n ja. tijdschrift Sint en daar zat ooit een cd'tje bij. En daar staat dat nummer op. Maar meer dan ook Wendersnijder staat erop. Prachtig. Oh, prachtig nummer. Hé, hey, uh, mannen. Uh, 25 jaar uh, ZFM Zandvoort uh, dit is gewoon ook het oudste programma hè, van, uh, ja. van de zender. We uh, je dat nog draait. <laughs> <laughs> het Peter, Peter, hoe lang ben jij al uh, betrokken bij deze, uh, deze uitzending? Okay. Ja, een, een, ik, weet het, ik weet het zo niet, maar een aantal jaren. Een aantal ja, jaren ja, al. Niet, niet vanaf het begin hoor, nee. nee. Oké, okay, ja. maar je doet het met heel veel plezier. Ja. ja. ja. Je hebt vanda uh, vandaag ook weer fantastische muziek voor de luisteraars meegenomen. Voor ons ook natuurlijk. Wat gaat de volgende worden? Uh, de vaste luisteraars weten dat ik een. Uh, ...in ieder geval altijd aandacht besteed aan Nederlandse muzikanten. Ja. Per se uh, Nederlandse muzikanten. En uh, dat ik ook een uitje heb uh, klassieke muziek gespeeld door de, uh, de uh, jazzmuzikanten. En ik heb uh, hier een voorbeeld van een, een Nederlands-Belgische groep... ...Koen uh, um, de Kouter en Fabi Laffertin een uh, soort uh, Ode aan Django CD hebben die gemaakt en daar staat een nummer op van Debussy Ma Reverie Gitaarspel. Uh, David. Ja. Uh, het leven gaat bij jou over rozen volgens ja. mij. Was hij Ja. <laughs> <laughs> uh, yeah. Ik heb. Uh, nou, de ene muziek die haal je. Die, die ga je naar op zoek. En de andere. Daar loop je eigenlijk tegenaan. Ja. Uh, het laatste was het geval bij, uh, bij dit nummer. Nou, ik kende het natuurlijk wel al. maar uh, um, Het kwam weer naar boven. Door. Um, uh, een film waar mijn kinderen naar keken, namelijk uh, een Disney-film Wally. -E. Het gaat over een robotje die uh, de, de, de ruimte ingaat, het universum ingaat. En uh, daar uh, eigenlijk de liefde van zijn leven ontmoet. Um, het gaat uh, La Vie en Rose van uh, Louis Armstrong. magic spell you cast. this is love the when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see love the when you press me to your heart And in a world apart, a world where roses bloom, and when you speak, angels sing from above, every day what seems to turn into love song, give your heart and soul to me, and life will all We kennen het natuurlijk ook van uh, Grace Jones. Die heeft dat ook opgenomen in, in, in de versie, Maar dit een hele originele uitvoering dankzij uh, onze collega uh, van Louis Armstrong. Ik heb nog uh, wat voor u meegenomen van uh, Diane Kroll. En uh, Diane Kroll is natuurlijk een, een zangeres die niet alleen maar jazzmuziek speelt. Maar uh, ja, tal van soorten muziek. Maar dit is een hele mooie versie van The Look of Love. We'll be right Of Love uitgevoerd door Diana Kroll. Alco, we zijn heel benieuwd ja. wat jij weer voor ons in petto hebt. Ik heb een post geleden op televisie de wereld draai doorgezien. Er was Benjamin Herman was daar met zijn trio en hij speelde toen het nummer een slow hot wind. En eigenlijk is dat een prachtig nummer en toen ben ik weer eens in de, de muziekkast gaan duiken. En kwam ik verschillende uitvoeringen tegen. Het bleek eigenlijk een nummer te zijn van Harry Mancini. Eh, toen heette het Lugon en dat is gemaakt voor een uh, tv-serie in Amerika. Mr. Lucky Goes Latin, 1961 praten we dan over. Het is later nog een keer gebruikt in The Big Lobovsky, een uh, geinige film. Uh, zoals je misschien weet, heb ik ook nog een filmprogramma... iedere maandagavond om ja. uh, 9 uur tot 11 uur. Ja. En ja, ook van uh, Slow Hot Wind zijn heel veel uitvoeringen. En ik denk dat ik vandaag twee uitvoeringen laat horen. De eerste die ik laat horen is van Rita Reis. Die heeft ooit een cd'tje gemaakt, uh, Lost of Love. Uh, Rita Sings Henry Mancini. En dat is opgenomen met de radio, uh, uh, radio Harmonisch Orkest Hannover. En dat is gewoon heel mooi... Een sloog wind, Rita Rijs... A slow hot way. instrument dat ook uh, in de jazzmuziek veel gebruikt wordt, maar niet dagelijks kost is. Meneer Richard Gaiano met zijn kwartet. En Richard Gaiano speelt accordeon. Gabe Burton de vibrafoon, George Marath op de bas. En Clarence Penn op de drums. En we gaan horen een waltz voor Debbie. ourselves together, we're polishing up our act if you've ever been held down before, I know you refuse to be held down anymore.